Een uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Japanse kerncentrale lekt radioactiviteit. Drie militairen vanmiddag terug uit Libië. En net geen derde wereldtitel voor Irene Wust. De kerncentrale in Japan, waar vanochtend een explosie is geweest... lekt radioactief materiaal, dat zegt de Japanse regering. Het is niet duidelijk hoe sterk de straling is... die van de kerncentrale nummer 1 komt in Fukushima. De regionale autoriteiten hebben wel besloten... dat in een groter gebied rond de centrale mensen moeten worden geëvacueerd. Inwoners in een gebied van 20 kilometer rond de nucleaire centrale... moeten hun huis uit. Eerder gingen de autoriteiten nog uit van een straal van 10 kilometer. Bij de explosie in de kerncentrale vanochtend... is een deel van het gebouw ingestort. Op de Japanse tv waren beelden te zien van weggeslagen buitenmuren. Er was ook rook te zien bij de centrale ten noorden van Tokio. Gemeld wordt dat vier medewerkers gewond zijn geraakt. Of de reactor zelf is beschadigd, is niet duidelijk. Experts zijn nog bezig met het vaststellen van de schade. In twee Japanse kerncentrales met in totaal vijf reactoren... werkt door het uitvallen van de elektriciteit het koelsysteem niet meer. In de reactor waar de explosie was was, was de temperatuur hoog opgelopen. Om de druk te verlagen werd eerder gecontroleerd radioactieve stoom vrijgelaten. Volgens officiële cijfers is het dodental van de aardbeving en de tsunami in Japan opgelopen tot 600. Er wordt rekening mee gehouden dat er veel meer doden zijn te betreuren... omdat nog een groot aantal mensen wordt vermist... Alleen al in de regio rond het zwaar getroffen Sendai in het noordoosten van Japan... zijn vandaag 400 tot 500 stoffelijke overschotten gevonden. Veel mensen zijn verdronken. Meer dan 200.000 mensen hebben schuilplaatsen opgezocht, zoals scholen en sporthallen. Vanuit de hele wereld is hulp onderweg naar Japan. Zo'n 150 Amerikaanse reddingswerkers zijn op weg naar Tokio... en ook vanuit Australië, China en Zuid-Korea... zijn deskundigen en hulpverleners naar Japan vertrokken. Nederland stuurt een ploeg met speciaal opgeleide speurhonden. De Europese Unie heeft laten weten... dat alle hulpaanvragen uit Japan zullen worden ingewilligd. De lidstaten staan klaar om te helpen, zo is in Brussel bekendgemaakt. De drie Nederlandse militairen die in Libië hebben vastgezeten komen vandaag terug naar Nederland. Een toestelland vanmiddag rond half vier op de vliegbasis Eindhoven. Ze zullen welkom worden geheten door de commandant der strijdkrachten van UM. Er is dan een persconferentie en de militairen zullen de pers ook kort te woord staan. De drie kwamen gisternacht in Athene aan nadat ze twaalf dagen in Libië hadden vastgezeten. Ze werden opgepakt bij een poging een Nederlandse ingenieur en een Zweedse vrouw te evacueren uit de stad Sirte. De helikopter, die afkomstig was van het marineschip Tromp, is in Libië achtergebleven. Op de Maasenoever tussen Waalwijk en Ravenstein zijn ruim 300 vrijwilligers met medewerkers van Rijkswaterstaat en natuurmonumenten zwerfafval aan het opruimen. Het is een van de grootste acties in het kader van de Landelijke Opschoondag. Duizenden mensen ruimen vandaag zwerfafval op. In veel gemeenten zijn speciale acties georganiseerd, maar er is ook veel particulier initiatief. Zo hebben bijvoorbeeld veel leden van sportclubs afgesproken om de omgeving van hun kantine of sportveld schoon te maken. Een buschauffeur uit Zwolle is gisteravond mishandeld door een aantal jongeren. Die hadden zich misdragen en de chauffeur wilde de groep uit de bus zetten. Dat pikte de jongeren niet en de buschauffeur werd door de groep mishandeld. Een van de jongeren zat met zijn been in het gips in een rolstoel. De chauffeur heeft aangifte gedaan van mishandeling. De Zwolse politie is op zoek naar getuigen. Irene Wüst is er in Insel niet de in geslaagd een derde wereldtitel in de wacht te slepen. Wüst werd de afgelopen dagen al wereldkampioen op de 3 kilometer en de 1500 meter. Maar op de 1000 meter ging de overwinning naar de Canadese Christine Nesbitt. Wüst eindigde als tweede voor de Amerikaanse Richardson die het brons veroverde. Marit Leenstra werd vierde, Margot Boer eindigde op de zesde plaats. Het weer, plaatselijk wat zon met later toenemende bewolking. En vanavond in het zuiden kans op lichte regen. Maxima tussen 10 graden op de Wadden en plaatselijk 15 in Limburg. Morgen bewolkt met vooral ochtends mogelijk wat regen. Met gemiddeld 12 graden is het opnieuw vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Diemen een file van 4 kilometer. En op de A58 bergen op zomer richting Vlissingen tussen Rilland en Afrit-Ierseke 5 kilometer door wegwerkzaamheden. belastingvrij met een Fiat Panda. Hoe dat gaat? Stap 1. Ontdek dat je voor de Fiat Panda geen wegenbelasting in BPM betaalt. Stap 2. Je hoort dat je al Fiat Panda kunt rijden vanaf 6.995 euro. Stap 3. Iemand zegt je dat je nu twee jaar lang kunt lenen tegen 0% rente. Kijk op Fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Van 18 tot en met 23 april is het de Week van het Testament. Dit jaar bieden de deelnemende Goede Doelen en Notarissen u een gratis adviesgesprek aan. En is er de nationale gids nalaten? U kunt beide aanvragen via nalaten.nl of bel 0900 2100 200. Lokaal tarief. Zo, het koffer? Check. Vaccinaties? Check. Privé het reserveren voor mijn wereldreis? Check.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 U bent terug bij NOS Langs de Lijn. We zijn er tot zes uur met voornamelijk de wereldkampioenschappen schaatsen per afstand. De duizend meter bij de vrouwen hebben we al gehad. Met zilver voor Nederland, zilver voor Irene wust. Dat viel een klein beetje tegen na de twee keer goud die zij al won. Maar er zijn nog meer kansen voor de oranje-equip op gouden medailles. Bijvoorbeeld op de 10 kilometer die al begonnen is. Sebastian Timmerman, wanneer wordt het hier interessant? Het wordt uh, interessant uh, voor wat betreft de Nederlanders in rit 6. Dan komt Anja van der Kieft in actie tegen uh, niemand minder dan Ivan Skobrev uit Rusland. Uh, de rit daarna de Olympisch kampioen Seun Hoon Lee uit Korea... tegen Bob de Jong, de winnaar van de 5 kilometer al tijdens dit toernooi. En Bob de Vries rijdt in de laatste rit tegen de Noor Hoa Bukku op de 10 kilometer... waar Nederland sinds de invoering van de WK afstanden Dat was in 1996 in Hamar altijd de wereldkampioen leverde. Twaalf keer dus ging de wereldtitel naar Nederland toe. Twee keer was er in de historie zelfs een volledig Nederlands podium. Eén rit hebben we achter de rug. De noor Oorstein greudum won die rit in 13 minuten en 39 seconden precies. En als ik het allemaal goed heb uitgerekend... is dat één minuut en negen seconden sneller... dan het persoonlijk record van Jeroen Straathoff. Klopt dat, Jeroen? Dank je, Later in deze middag is er ook nog uitgebreid aandacht voor wielrennen. Parijs-Nice, de voorlaatste etappe. En we gaan ook voetballen. Bayern München van nu nog Louis van Gaal speelt tegen HSV. Eerst terug naar de actualiteit, Tim Overly. Want die laatste ontwikkelingen, Henry, die laten bijvoorbeeld zien dat het kabinet van Japan in spoedzitting bijeen is geweest. De premier verzekerde de bevolking dat ze alles proberen om zoveel mogelijk mensen te redden. Zweden, de mensen niet. toch niet. We zullen ons best doen om alle overlevenden en mensen die geïsoleerd zijn te redden, vooral vandaag, want elke minuut telt. Premier Kan realiseert zich dat juist vandaag elke minuut telt. Vanochtend was er ook een explosie in de kerncentrale Fukushima. Het is nog steeds niet duidelijk of de reactor daar ook bij beschadigd is geraakt, volgens een regeringswoordvoerder. Het is een verhaal dat er geen verhaal is. Een explosie heeft plaats op het plant. Maar we weten niet of het in een reactor is. We proberen zoveel informatie mogelijk te krijgen met de van nucleaire techniciën. Technici zijn op dit moment aan het onderzoeken wat er aan de hand is. De meeste mensen zijn geëvacueerd uit het gebied. De mensen die er nog zijn, moeten maatregelen nemen. Radioactive materials are leaked in the form of gas. And experts say people in the danger zones need to cover their mouths and noses with wet towels. Skin should also be covered. Mensen moeten zich bedekken, is het advies. En ze moeten natte handdoeken voor hun mond en neus houden. Dat is het laatste nieuws. En hier uh, Henny van der Veren, Japanoloog, kent de cultuur van binnen en van buiten. En er wordt vaak getraind op de mogelijkheid van aardbevingen... waarbij mensen precies weten wat ze moeten doen. Niet waar? Ja, uh, niet alleen aardbevingen, maar uh, bijvoorbeeld ook uh, tsunamis. Maar niet in ja. deze uh, orde van grootte natuurlijk. Maar waarschijnlijk geen voorbereiding voor wat je moet doen... als er een kerncentrale uh, in de problemen gaat komen? Uh, dat is maar de vraag. Uh, in uh, sommige gebieden zal er wel enige aandacht aan uh, besteed zijn. Uh, die trainingen die zijn uh, vanaf de lagere schooltijd. Uh, en er worden altijd instructies uitgedeeld wat men moet doen. He, het is ook een land van uh, tyfonen waar van alles kan gebeuren dus op het gebied van... Natuurrampen, maar ja, een, een kerncentrale uh, die ontploft, daar gaat men natuurlijk niet vanuit. Nee. Uh, maar eva evacueren, daar is op geoefend. Daar is op geoefend. En kalm ja. blijven is het adagium, zegt nu die premier, onder meer die tegelijkertijd stelt: elke minuut telt. Zijn er ja. wel mensen of instanties uh, die u inmiddels hebt gevolgd op de Japanse websites en media, die met slechtere scenario's gaan rekening houden? Slechter dan wat? Slechter dan, uh, het valt misschien mee. Uh, de, de straling is misschien binnen, binnen, binnen niet gevaarlijke situaties. Uh, de de stralingskwestie. Uh, ja. Veel mensen zullen vooral bezig zijn met uh, natuurlijk de gevolgen van de aardbeving... en de mensen die nog onder het puin liggen. En ja. daar moet inderdaad elke minuut gebruikt worden om uh, die uh, eruit te halen. Het wordt wat kouder natuurlijk. Uh, mensen moeten kamperen in de open lucht. Wat de straling betreft, uh, ja, da daar, uh, he, men heeft wel enige ervaring met uh, besmettelijke ziektes. Met uh, verontreinigingsziekten uh, in Japan. He, daar zijn ook grote processen over geweest. Echte stralingsziekten. Uh, er zijn geen berichten dat het uh, de foute kant op kan gaan, maar. En dat is iets wat ik dan net weer in de krant las. De exploitant van de kerncentrale heeft gezegd van... Uh, wij kunnen op dit moment niet mon monitoren wat de uitstoot is... want alle monitors zijn door de aardbeving en de tsunami beschadigd. Waardoor het dus even niet heeft kunnen gebeuren... dat ze niet precies wisten uh, hoe de straling was. Precies, daarom is er ook... Uh, dus soms wordt er gesproken van iridium... soms wordt er gesproken van uh, andere stoffen. Uh, het is niet helemaal duidelijk. Uh, ik neem aan, uh, dat, dat is een beetje nat vingerwerk... dat men nu met uh, de hele dus, luchtmetingen moet gaan nemen, want die gebieden daaromheen zijn redelijk onbereikbaar. En maar het bericht was uh, ja, die monitors en dat is van een half uurtje geleden. Die monitors zijn er helemaal niet, ja. En dat gebeurt nu dus vanuit de licht, zoals u zegt, waardoor ja. nu pas inderdaad die laatste informatie naar buiten komt. Ja, ja. Um, veel internationale hulp. Um, ja. Nederland stuurt de speurhonden op zoek naar mensen die mogelijk onder het puin nog in leven zijn en gezocht moeten worden. De Europese Unie maakt een inventarisatie van wat mogelijk nodig is. Uh, dat wordt met open armen ontvangen door de Japanse samenleving. Ja, uh... Misschien is het niet zozeer de materiële hulp uh, waar men op te wachten zit. Uh, die is natuurlijk ook nodig. Maar ook uh, de ondersteunende factor speelt hier een grote rol. Hè? De wereld leeft mee met Japan. En dat zal ook naar de lokale bevolking natuurlijk vertaald worden. En men zelfs ook daar ook door gesteund worden. Want op dit moment is er natuurlijk een, ja, een totaal gevoel van depressie. Van Hoe komen we hier weer uit? Hè? De grootste ramp in de geschiedenis. En als men zich dan gesteund voelt door de wereld. kan ik me voorstellen dat het psychologisch toch een, een flink zetje in de rug zal zijn. En daarbij telt elke menu's af, al, al dus de Japanse premier. Dat zijn de laatste uh, ontwikkelingen, Henry. Wij gaan uh, door met onze zaterdagse sportforum. Normaal gesproken, als we een normale zijn hebben aan het einde van de middag. Maar we zijn nu al eventjes op stoom, sinds half één vanmiddag. We gaan het hebben over het uh, buitenlands voetbal, over uh, het Europese voetbal. Daar zitten ook gewoon Nederlandse clubs in. Drie zelfs bij de laatste zestien. Op papier had PSV van die drie clubs... Als je dat zo mag zeggen, de makkelijkste tegenstander. Glasgow Rangers uit Schotland kwam op bezoek in Eindhoven. Er werd niet gescoord. We horen daarover de trainer van PSV, Fred Rutte. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel in de sport: gaat het om winnen en verliezen. En, uh... Ja, vandaag moet je hem winnen. Aan de andere, andere kant is nu, uh, uh, Andreas, die pakt die ene bal ook wel geweldig. Dus als je, als je hier met een, uh, een uh, 0-1, uh, ja, dan, dan wordt het heel erg moeilijk daar in, uh, in Glasgow. En nu is alles nog open uh, en ik ik heb wel een goed gevoel, ten opzichte van volgende week... dat wij die goal gaan maken. Het gaat om winnen en verliezen, zegt Fred Rutte. Hier nog steeds aan tafel Tom Boot, onze vaste gast. Chris van Nijnatten van het Algemeen Dagblad. En Jeroen Straathoff, oudschaatser en nu voorzitter... van de atletencommissie van NOC NSF. Uh, Chris, PSV had daar toch veel meer uit moeten halen. Thuiswedstrijd tegen de nummer 2 van Schotland. Komt ja, het. vind ik zeker wel. Laat ik positief beginnen. Uh, in, in Europees verband, eerste wedstrijd, thuis spelen... dan is 0-0 het beste gelijke spel. He, want uh, bij gelijke stand... Ja. Uh, ja. Uh, Uitgeschorde doelpunt de dubbel. Eén keer scoren daar is goud waard ja. Dus uh, dat, dat dan weer wel. Maar voor het overige, ja, het was natuurlijk te, te, te vervelend voor woorden... om naar te kijken ook. En ook als ik dan Fred Rutten nu weer even hoorde... en denk ik, ja, die ploeg speelt zoals hij ook praat over voetbal. Dat is een beetje misschien een beetje gemeen om te zeggen, maar ik meen het toch wel... Het is, het is niet leuk om naar te kijken. Het ziet er ook niet naar uit alsof ze echt met, met een grote overwinning zo'n ploeg omver willen spelen. Daar zit naar mijn idee weinig vreugde in. Ik, ik vind het ook het hele jaar door ook al niet leuk om naar te kijken. Nee, voorlopig heeft deze trainer nog wel het gelijk aan zijn kant. Ja. Want ze zitten bij de laatste zestien in de Europa League. Ze hebben een goede kans op de laatste acht. En ze zijn koploper in Nederland. Ja. Nou, Ik, ik gun ze ook alles, daar gaat het veel niet om. En uh, de kans is er nog steeds dat ze, dat ze kampioen worden. En wat jij zegt, dat beam ik. Maar je wil, van betaald voetbal wil je ook genieten. En uh, dat lukt mij maar niet als ik naar, naar PSV kijk. En ze hadden inderdaad een hartstikke vervelende tegenstander. Maar ja, dat weet je. In Schotland is het, is het voetbal, als het gaat om amusement... Uh, uh, nog veel erger aan toe dan, dan in Nederland. Ik bedoel, het is niet om aan te gluren als je wedstrijden... Uh, die schokt. willen thuis dan nog wel extra hun best doen. Ja, maar, uit maar het een stuk minder. Al, net pas geleden... die Old Firm, dat ontaart in, in vechtpartijen... rode kaarten, van alles en nog wat. Maar het, het, het, het mooie voetbal kom je daar ook niet tegen. Nou, dan kom je gelukkig in Nederland nog wel tegen hier en, hier en daar. Maar dan, met name PSV, vind ik adelverplicht. Koploper hebben een, een recent verleden... dat klinkt als een klok, vond ik echt. Uh, ik, ik noem ze steeds een, de seriekampioen van Willeer. Dat zijn ze natuurlijk ook. Maar nou, de, laatste, de laatste twee jaar, nee, ik vind het niet leuk om naar te kijken. Nou, voor mij mogen ze daar kampioen mee worden. Maar ik zie toch liever dan een, bijvoorbeeld een ploeg als FC Twente. Ja. Die gun ik het niet. Wat jou betreft leuk voetbal speelt. Tom, ja. Ton, wat is het probleem met PSV? Ik vind er helemaal geen probleem. Hè. Chris zegt net iets over genieten. Dat is heel erg subjectief. Klopt. De Eindhovense publiek geniet wel van. Nee, die, nee van... Want dat is een probleem ook, hè, Ton. Het, het, het publiek heeft zich recent uh, meerdere malen negatief uitgelaten. Steunen de ploeg te weinig, vindt Fred. Uh, en, en die wil ook winnen, hoor. Tuurlijk, winnen, daar gaat het om. Maar... Dan moet ik iets te zien zijn, want je betaalt ervoor. Nou, is, dat is wel een cultuuromslag wat Eindhoven betreft... Hè, waar het publiek altijd een stuk minder kritisch is dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Ja, maar de laatste jaren is het... Uh, ik, ik las een citaat van Jelle de Rauwelaar, nu uh, keeper van NAC... maar heeft ook ooit even gekie, gekiept bij PSV. En zei, wat ze daar vooral uh, goed kunnen op de tribune... is hun ploeg niet steunen. Dat vond, een, uh, dat vond ik een aardige uitspraak. Ja, ja. Nou, kan, steun. Dan is de prestatie des te groot. En de keel <laughs> Sorry, als je de 12e man niet hebt. Okay, maar door. ze hebben toch hele grote kansen gehad tegen Glasgow ja. uh, eentjes. Uh, uh, ik denk dat ze nog een hele goede kans hebben, eigenlijk, hoor. Nu 0-0. Ja, die dus. kans hebben ze ook wel. Maar ja, ja, de conclusie die, die Christus trekt is: we willen graag wat mooie voetbal zien. En een doelpunt is ook nee, nee. Nooit, nooit mis. Nou, wat mij betreft, ik zeg het al, de doelpunt zou ik graag willen zijn. Dat mooie voetbal, dat vind ik eindeloze discussies. En volgens mij hoort dat niet in de topsport thuis. Ja. Ik zie, kijk even naar Jeroen Stratov. We maken ook geen pirouettes met, <lacht> euh, met het lange waarschaatsen. Het gaat gewoon om hard en als eerst over de streep komen. Ja, maar dat is misschien bij voetbal dan een andere discussie. Want daar is het dan ja. toch altijd, gaat het om de punten... of gaat het om dat je er ook wat leuks bij laat zien? Nou, ik, uh, ik geniet elke keer van die wedstrijden. En het Catenaccio in uh, Italië vind ik ook mooi. Ja, maar dat vind ik een ander punt. Ik, ik kan uh, genieten van een uh, ploeg die goed verdedigt. En met name uh, in, in het verleden in Italië, van, zeker van de nationale ploeg... Ja, leerde ik daar wel van te genieten. Maar dat vind ik wat anders. Ik vind bij PSV, we hebben het nu even over die club... Ja, dan vind ik het gewoon half... Het, het, het is maar net niks. Maar Chris, misschien kunnen ze niet beter. Voor mij is het criterium winnen, maar ook nog een ander criterium... doen ze hun uiterste best. En daar had ik wel een beetje mijn twijfels over. Dat moet ik je zeggen. Ja. Wie is de, man, de beste man voorin bij PSV? Moet dat Toyvonen zijn? Of Berg? Ja. Of Koevermans? En moet daar niet eens een keer een keuze worden gemaakt? Nou, ja, Dat laatste. Daar, daar raak je punt. Ik vind... Ik vind uh... Mij lijkt dat, dat uh, Toivonen de beste spits van de drie is. Maar je moet daar als coach goed mee omgaan. En dan moet je, dan moet je, dan moet je keuze in maken. En dan moet, je, dan moet je, uh, ja, je je elftal in functie van die hele goede spits laten spelen. En dat, dat zie ik niet zo bij PSV. Heeft. Waarschijnlijk ook wel te maken met het vertrek van hoor op dit moment. Ik bedoel, uh, je bent toch een belangrijke speler kwijt. Ja. Die in de aanvoer een, een, een rol van betekenis speelde. Ja. Maar Toyfone is als hij zijn, zijn rolstreken thuis laat is dat wel ja en gewoon absoluut de beste Pits van pees. Ja, van maar ik. dan zeg je wel iets belangrijks. Ja. Als hij zijn rotstreken thuis laat, ja. moet daar ook niet verharder tegen opgetreden worden. Ook binnen de club. Nou ja, daar is recent veel discussie ja. over geweest. En, en uh, wij vonden toen, uh, bij het AD, uh, hebben we daar wel een pittig stuk aan gewijd. En de andere media trouwens ook. Kijk, je moet als een, als een speler zo duidelijk over de scheef gaat, en ook na een wedstrijd, dat nog uh, beargumenteert met dat, dat dat slim is en zo. Weet je wel? Dat, dat je een, een tegenstander net als je uh, provoceert. Ja, dan moet je als club optreden. En helaas voor het voetbal, het is een publiciteitsindustrie... dan moet je dat ook in het openbaar doen. Dan moet de achterban van je club, maar ook de achterban van al die andere clubs weten... wat je met zo'n speler hebt gedaan en hoe je hem to, tot de orde hebt geroepen. Ja. Nou, dat heb ik... Uh... Nou, dat ben ik niet tegengekomen. Nee. Dat, nou, ik ben zelf coach. Dat nee. steekt me heel erg, moet ik je zeggen. Dat is het allerbelangrijkste. Tegen scheidsrechters nooit praten. Absoluut. Geen gemeenigheid. Want je moet allemaal je geld verdienen... met diezelfde sport natuurlijk. In Amerikaanse basenbal komt dat niet voor. Dan wordt het meteen de kop ingedrukt natuurlijk. En je raakt precies een punt weer. Rutte en een hele lei, de technisch directeur van PSV... vonden het eigenlijk nog goed. Terwijl ik... Keihard dat uh, in had gegrepen. En had gezegd, het is de laatste keer dat ik het, uh, dat ik het zie. Want het is ook niet meer te stoppen. Ja. Huh? Win gewoon, je geeft ook het slechte signaal. Win gewoon met voetbal. En niet met al die idiote trucjes. Ja. Nou ja, en los van dat hele aspect is het toch ook gewoon heel erg dom om te doen. Want het wordt toch altijd gezien tegenwoordig. Ja. Er is toch altijd een camera bij. Daarom begrijp ik dat ook nooit van die spelers. Ja, ik ben natuurlijk een als je Ja, ja. Nou ja, goed. Ja. En hij zegt zelfs slim. Dat is nou, niet slim. Ah. Maar hoe slim is hij nu? Nu is hij wel zwaar voor iets anders. Voor vier wedstrijden geschorst. In zo'n belangrijke periode in de competitie. Nou, dat is weinig slimzaam, vind ik hoor. Ja. Tot zover PSV. We gaan naar de volgende club die Europees speelde afgelopen donderdag. Ajax. Dat had ook moeite met doelpunten maken. In de arena werd er niet gescoord door Ajax. En wel door de tegenstander. Er werd verloren met 1-0 van Spartak Moskou. Verdediger Gregory van der Wiel. Ja, het is, uh, het is een teleurstelling. Dat, uh, dat is zeker zo. Uh, ik denk dat we eerst helft ja, veel beter waren. En uh, eigenlijk niks aan de hand. Alleen we vergeten te scoren. En ja, tweede helft hebben ze eigenlijk een halve kans. En... Ja, en die gaat er gelijk in. En dan verlies je hem ook nog hier. Maar ja, ik denk, uh, ik denk dat er nog genoeg hoop is volgende week. Uh, we hebben al gezien dat wij uh, veel betere ploeg zijn en uh, ook daar kunnen we het gewoon weer rechtzetten. Is hier eigenlijk een heel ander soort, maar toch ook spitsenprobleem? Bij PSV hadden we het over de spits. Maar bij Ajax is het toch eigenlijk ook gewoon een enorm spits een probleem? Ja. Ze zijn Suarez kwijt. Dat scheelt als toch van boven. En er is ruzie met El Handoui. Ja. Maar ik, ik wil even terug, als het mag, naar de, naar de, de tekst net van, van de Wiel. Want uh, kijk, een, een spitsenprobleem kun je het over hebben... maar het, het begint altijd ergens anders. Van hoe komen de ballen bij de spits? Uh, Ajax speelt graag met aanvallende backs. Van de Wiel die stond ooit bekend als zo'n uh, voetballer. Maar die heb ik vanaf nou, ruim voor het WK uh, in Zuid-Afrika... heb ik die eigenlijk geen goede wedstrijd meer zien spelen... Die, die levert nauwelijks meer bruikbare ballen af. En dan vind ik het zo jammer altijd dat zo'n speler... die wordt dan na de wedstrijd geïnterviewd... dat hij niet eens een keer zegt van... in plaats van, ja, we hebben wel aardig gespeeld en we vergeten te scoren. Nee, dat is het niet. Hij zou eens een keer moeten zeggen... ja, maar ik, ik, doe eigenlijk, ik, ik lever ook niet wat ik eigenlijk zou moeten leveren. Hoe komt leven. dat, denk je? Hij heeft natuurlijk een verschrikkelijk druk jaar achter de ja. rug. Hij kreeg toen ook wat dagen, volgens mij, nog extra rust. Hè? Ja. Zou hij nog meer rust moeten ja, hebben? Ja, misschien, misschien. Het gewoon kwijt. Het is, het, is, het is een jonge speler. En, en uh, wie weet, heeft Jolm uh, niet, niet, niet helemaal heeft hij niet goed geanticipeerd op hem? Dat, dat weet ik echt, echt niet. Ik kijk alleen maar gewoon als, als, als waarnemer... en ik zie gewoon nu al bijna, of zeg maar een jaar... zie ik dat een enorm talent als Gregory van der Wiel... ja die zie, ik, die zie ik eigenlijk opzichtig falen. En dan kom je bij de spits. ja Daar heeft, daar heeft Ajax duidelijk een probleem, dat klopt. Ja, uh, dat was dan nu Siem de Jong. Ja, ja. Ja, is dat een spits? Ja, dat nou, vraag... in, in, hoeverre, in hoeverre kijken die voetballers zelf echt in de spiegel... of is ja. het altijd in het, in het collectief van team? Ja. En, en dat is denk ik waar je bij de voetbal... wel naar meer zou nou kunnen kijken hoe kan een individu binnen zo'n team beter worden? Ja, ja. En dat is natuurlijk de hele gedachtegang met de handelingstheorie binnen, uh, binnen het voetballen. Het moet allemaal in collectief moet het beter worden. Maar als ieder individu binnen dat team... beter zijn best zou doen... dan zou ook zo'n Gregory van de Wiel beter... Uh, beter maar wil je daarmee zeggen uit? dat een speler... Er iets meer aan zichzelf moet denken in eerste instantie? In sommige gevallen wel, ja. ja. Als hij daar ja. in dat interview zou zeggen... Van, ik heb geen goede wedstrijd gespeeld... En, uh, maar dat is misschien niet de reden dat we verloren hebben... maar als iedere voetballer... Zelf een uh, ja, uh, duit in het zakje doet van: ik had beter kunnen spelen. en dat dat ook naar buiten toe uitdraagt. dan krijg je volgens mij ja. ook uh, betere voetbal. Ja, maar er zijn raakt... wel voetballers die dat doen, toch? Die, die, die zijn die wel. Werken, eerlijk... maar, maar Jeroen, die, die raakt een belangrijk punt. over wat er momenteel bij Ajax aan de hand is. Om, omdat ik het idee heb. Uh, Kijk, er sijpelen dingen weg uit de kleedkamer. Die komen bij, op sportredacties terecht, ook bij ons. En dan hoor je bijvoorbeeld hoe uh, Frank de Boer bejegend wordt... als hij in de, in de rust van de bekerwedstrijd tegen RKC... Uh, bijvoorbeeld in Elham de probeert te coachen. Dan komt er echt... Op, op een nare manier verbale tegenstand. kijk En dan is er, naar mijn idee, maar daar kijk ik ook Tom Boot aan... is er iets ernstigs aan de hand in een team. Want dan is er kennelijk niet meer de acceptatie... om zowel als team als als individu aan jezelf te werken. nou dat, Daar moet ik dan aan denken als ik Gregory van de Wiel hoor. Maar ook als ik weer dingetjes lees over wat Elham Dowie... in het programma Halve Maan heeft geroepen, dat hij... Ja, daar hebben we een, een stukje moeilijk. uit. Laten we daar maar even naar luisteren dan. Want ja. we hadden het er vorige week natuurlijk ook al over. De verbanning naar het tweede helftal van Monier El Hamdoui. Frank de Boer wisselde hem in de rust. En de bekerwedstrijd tegen RKC. Daar was El Hamdoui het uh, behoorlijk niet mee eens. Uh, dat zat ook al een discussie aan vooraf. Uh, volgens um, El Hamdoui ligt het allemaal uiteindelijk aan het begrip voor zijn afkomst. Martijol uh, uh, en, en, en Louis Vergaal, die waren daar. Uh... Die waren daar wel heel goed in, maar ook uh, Marcel Bout had ik ook uh, een tijdje gehad, uh, Andries Jonker, die waren daar ook uh, ja, heel goed in om, om, om, om met, ve met verschillende culturen om te gaan en weten hoe je die moet uh, benaderen. Natuurlijk en, en, en, uh. je moet af en toe uh, even je mond dicht houden, misschien is dat uh, in sommige momenten beter, maar, maar ik ben van nature gewoon een eerlijke persoon. Als ik vind dat het niet rechtvaardig is of dat het, dat, dat, uh, dat het niet eerlijk is. Ja, dan zeg ik daar wat van. En dat wil niet zeggen dat ik dan ruzie ga zoeken. Absoluut niet. De ene is wat temperamentvoller dan de ander. En, en, en uh, Marokkanen zijn, zijn over het algemeen ook uh, wat temperamentvoller. Nou, je zegt het maar. Dat, maar hij, hij noemt nu Marokkanen, weet je wel. Dat is altijd een beetje gevoelig om je over één kant te scheren. Dus dat wil ik dan ook zeker maar niet doen. Maar is zelf Marokkaan, maar dus hij mag hij, het misschien niet meer hij doen de de de de wijk, maar... Ja, maar dat, maar dat is toch een punt. Dat, ja. dat, dat, dat, dat heb ik van de week nog eens een keer opgeschreven. Het kan toch ook geen toeval zijn, hè, dat zo'n enorm groot voetballand als Marokko is... met ook heel veel voetballende Marokkanen in West-Europa... en met name hier in Nederland. Die hebben het nooit één voetballer op voortgebracht... die het aan de top houdt. Die op absoluut topniveau kan spelen. Afelaai is er dichtbij. Die is er heel dichtbij. Ja. ik hoop dat hij het gaat halen. En Chamac en bij Arsenal. En je hebt Nijbed gehad, die, die is met Deportivo La Coruna... twee keer kampioen van Spanje geworden. Maar echt de absolute top. Daar kom je alle nationaliteiten tegen. Alle, alle vertegenwoordigers van landen waar echt gevoetbald wordt. Behalve uit Marokko. En waar ligt dat dan dus aan? Ik heb het idee. Nou ja, ik, ik volgens mij. El die raakt het wel een beetje. Ze hebben een bepaald dus. temperament. Kunnen zichzelf heel moeilijk opzij zetten uh, voor het team. Ik denk dat dat het, dat het is, alleen ja, ik wil ze niet over een kamp scheren. Dat, dat, dat mag je eigenlijk niet doen. Maar ik kijk naar een feit, en dat noem ik net. De feit ja. is dat ze in al die jaren nog geen absolute topspeler hebben voortgebracht. Ja, nou ja, goed. Jij hoeft ze niet over een kamp te scheren, want Alhamdoui zegt het ja. eigenlijk min of meer hier ja. zelf, hè? Ja. Ja, is nou, dat niet heel opmerkelijk? Weet je wat het leuke is? Uh, als coach moet je heel erg rechtlijnig zijn. En precies weten wat je wil. Hè? Jeroen zei net al, de individuen beter maken. Komt bijna niet voor in een teamsport. Men denkt altijd collectief. Maar als je precies wat je zegt, de individuen beter maakt... heb je een beter teamdood gewoon. Hoef je ook minder te kopen. Maar Elham zei net iets over cultuur. Kijk, de cultuur van Marokkanen veranderen we niet. De cultuur van voetballers veranderen we niet. Omdat het zo'n groot aantal is. Maar er zijn maar 10, 20 man onder die trainer. En er is maar één cultuur onder die trainer. En dat is de cultuur van de trainer. He, dus als hij zo denkt... zijn die trainers niet in staat geweest om dat over te brengen. He, en ik had het net al over Wenger. Maar bijvoorbeeld Preudom en Boy, Die altijd op de scheidsrechten wijzen. Ja, dat is... En we hadden het net over zelfkennis en zelfkritiek. Ja, daar krijg je geen zelfkennis en zelfkritiek van... want het is altijd iemand anders' de schuld. He? Dus dat was een, voor, bij mij een van de belangrijkste punten. Die intrinsieke motivatie, mentaal... maar ook zelfkennis en zelfkritiek... want het is het begin van groeien en beter worden. Maar je hebt het over al die verschillende culturen dan binnen. En, de, en er is maar één cultuur die telt, zeg je, de cultuur van ja. de trainer... Maar moet die trainer dan niet van soms 12, 13 verschillende nationaliteiten... veel verschillende culturen dus één geheel smeden? Moet die niet... Ja, maar goed, dat doet hij al als hij, een, als hij zijn cultuur. En iedereen moet daarin meegaan. En als die cultuur zijn cultuur... Kijk... Als je in een groot bedrijf zit, is er natuurlijk een organisatiecultuur. Die verander je niet. Als coach moet je zelf de cultuur maken. Ja, maar in, in hoeverre moet je daar dan geven en nemen? Want zoals in dit geval, laten we even zeggen... Alhamdoui is de topspits van Ajax, is de testspeler van Ajax... is de doelpuntenmaker van Ajax. Moet je dan ook niet een klein beetje schipper als je Frank de Boer bent? Nee, om... dan krijg je problemen met die andere spelers. Kijk, ik, ik ben het eens met Tom. De, de, je hebt bij Ajax maar één cultuur, en dat is de Ajax-cultuur. En die wordt bewaakt door de trainer, dat is Frank de Boer. En uh, dat is volgens mij een speler die de, of een trainer die dat ook wel kan. Maar als ik dan uh, El Hanoui net ook hoor, weet je wel, dan noemt hij een, een aantal trainers en noemt Frank de Boer niet. Impliciet nee. neem je dan al heel ja, veel. Wat afschot. hij eigenlijk doet, is hij geeft een compliment aan al die ja, anderen ja. en beledigt daarmee automatisch Frank de ja, Boer. Ja. Ja. Dus zoals Frank de Boer. Hetzelfde temperament als El, El Hanoui zou hebben, dan had hij nu al de selectie uitgeschopt. Voorgoed maar goed temperament heeft hij getoond, want hij heeft hem die selectie uitgezet. Maar we blijven praten met hem, want er is ook een Ajax-belang... en het is in het belang van Ajax als El Hamdoui zich lekker voelt. Dus natuurlijk moet Frank daarmee aan de slag. Alleen, ja, met schipperen, ja, ik ben geen coach... maar daar moet je echt mee oppassen als je een selectie van 20, 25 man hebt. Want als je de een maar geeft, dan kun je het de ander niet onthouden. Dat is erg lastig. Kijk, als die cultuur van de coach redelijk is... En hij kan het uitleggen. Waarom moet El Hamdoui zich dan niet aanpassen aan die cultuur? Waarom moet je dan nog geven en nemen? He? Waarom is hij eigenlijk gekomen? Is het met de contractbesprekingen ja, niet? Maar is er nu eenmaal. Ja. En misschien moet ja, je dan... Ja, maar dan moet hij zijn mond houden. Ja. Hoe vaak wordt die cultuur besproken? Van wat verwachten we van elkaar? En hoe vaak... Ja. Daar ben ik echt benieuwd naar. In een zo... Ik heb niet in een teamsport gezeten. Wel in een ploegenachtervolging. Maar dat heb je te maken met vijf of zes renners. Maar met zo'n grote ploeg. In hoeverre worden echt dingen echt besproken over wat we van elkaar verwachten. En hebben we dezelfde ambitie. Dat, dat... En ook, ook voor je hem aanschaft, bedoel je, ja. neem ik aan. Ja. Want dat, Ik kan me nog herinneren van de, de periode dat, dat, die, dat die transfer aan de gang was. Ja, kwam deze jongen op mij ook niet over als een, een speler... die heel erg graag naar Ajax wilde komen. Nee. Ja, en dan, als je dan een paar dingen bij elkaar veegt... dan moet je je afvragen van, nou past hij wel in het profiel van de speler die wij zoeken? Misschien dat daar dan de fout ligt. Maar is dan dit vervolgverhaal het juiste vervolgverhaal? Moeten we Frank de Boer gewoon gelijk geven met de manier waarop hij nu handelt? Het is nou toch ja. kapitaalvernietiging? Het is doelpuntenvernietiging? En je Boer loopt prijzen mis. Ja, maar Frank ja. is volgens mij iemand, ik ken Frank niet... maar volgens mij is Frank iemand die gaat voor de inhoud, voor de sport... die wil zorgen dat ze goed voetballen en resultaat behalen. En kapitaalvernietiging is volgens mij, als, uh, als de personen die beslissen over het geld... dat is kapitaalvernietiging. Frank is een, volgens mij een echte trainer. Ja, kijk, kapitaalvernietiging is het als je hem laat spelen. Ik draai het <laughs> helemaal om. dan verlies je de wedstrijden en ook. dan verlies je dus kapitaal. Nee, je verliest de wedstrijden omdat je dan geen team bent, bedoel ik? Omdat je, dat je, dat je nou, geen team bent. Maar als bent. hij speelt, ja. scoort hij wel vaak. Ja, en vaak. Doelpunten. De kijk, dat heb ik vorige week al gezegd. Een goede Elhamdoui wil iedereen hebben. Maar een slechte handdoei moet ja. snel wegwezen. En laten we eerlijk zijn, hij is een, een splijtswam vanaf het moment dat Martin Jol is vertrokken. Echt? Ja. En uh, dat begon al in Milaan toen smiddags uitlekte dat hij niet zou spelen. He, dat had, uh, had hij gewoon zelf een bevriende journalist opgebeld om daar Harry van te trappen? Ja, ik ben zelf journalist, ik wil graag gebeld te voetballers. Maar daar houdt ik er eigenlijk niet van. Nee. Het zal de komende weken ook in het Sportforum. Ongetwijfeld nog een aantal keren over Moenir Elhamdoui gaan. Uh, zometeen hebben we het over FZ Twente. Maar eerst, want het is uh, half twee geweest. Het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. die de Japanse premier Khan heeft een bezoek gebracht aan het gebied... Waar het, dat het zwaarst is getroffen door de aardbeving en de tsunami. Hij heeft urenlang met een helikopter over de noordoostelijke regio gevlogen. De Japanse premier zei dat er sprake was van een nog nooit eerder vertoonde nationale ramp. Hij heeft ook gevlogen over de kerncentrale in Fukushima... waar vanochtend een explosie was. Volgens de jongste berichten lijkt de schade mee te vallen. De drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen hebben gezeten... landen straks op vliegbasis Eindhoven. Ze worden rond half vier verwacht. De helikopterbemanning zal door commandant de strijdkrachten van UM welkom worden geheten. En er is ook een persconferentie gepland. In New York zijn bij een ongeluk met een touringcar zeker dertien mensen om het leven gekomen. Zes passagiers zijn in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De bus sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop op een doorgaande weg in de Bronx. Irene Wüst is er in Insel niet in geslaagd de derde wereldtitel in de wacht te slepen. Wüst werd de afgelopen dagen al wereldkampioen op de 3 kilometer en de 1500 meter. Maar op de 1000 meter moest ze de Canadese Christine Nesbitt voor zich dulden. Wüst eindigde als tweede voor de Amerikaanse Richardson. En dat is het nieuws op dit moment. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat het nog steeds vast... tussen Muiderslot en Knopendiemen, gedurende 2 kilometer. En ook op de A58 bergen op zomer richting Vlissingen... tussen Rilland en Afrit-Ierseke 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Sportradio, NOS, het sportforum gaat verder met Tom Boot, Chris van Einauten en Jeroen Straathoff. We hebben twee Nederlandse clubs besproken in de Europa League. Eén die gelijk speelde en één die verloor. Maar er was er natuurlijk ook nog één die won. FC Twente, Zenit Sint-Petersburg, werd met maar liefst 3-0 verslagen. Met twee doelpunten van Luc de Jong. Hij was de gevierde man. Ik denk, uh, we hebben drie goals gemaakt. Daarvan hebben we misschien vijf vier vijf serieuze doelpogingen had. maximaal en, ja, ja. ja en het zijn misschien tien of zo ik weet het niet maar soms uh, wat je zelf begint soms zit het mee en dat zal het vandaag zeker maar ik moet zeggen we hebben als team ook gewoon ja, toch goed uh, voetbal laten zien denk ik vooral de tweede helft en uh, ja dat uh, kunnen we heel trots op zijn ja het gaat niet heel makkelijk worden bij hun daar andere, andere omstandigheden en uh, ja de, we zullen gewoon heel gefocust moeten blijven spelen daar en, uh, voor één, ja, één goaltje gaan daar. En dan weet je dat zij de vijf moeten scoren. En dat, uh, dat zou heel moeilijk zijn. Maar we moeten ook gewoon proberen... Uh, ja, dat, zij moeten drie maken. en Weinig ploegen die scoren er zo, maken drie tegen ons. Denk ik. Dus we, uh, ja, als we gewoon, wat ik zei, als team gewoon gefocust blijven... dan is het voor hen ook heel moeilijk. Het is misschien een beetje een flauwe vraag, Chris. Maar wat heeft Luc de Jong wat Sien de Jong niet heeft? <laughs> Geluk. Ja. <laughs> ja, het speelt in een heel ander team. Uh, spelen met, met een andere druk ook. Uh, en, en, en, uh, ja. en, en het team zit ook in een heel andere flow dan Ajax. Ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. En zijn het, als je ze gewoon even um, individueel bekijkt... ook echt verschillende jongens? Want het zijn broers, ze zijn allebei in de spits bij een topclub in Nederland. Mm -hmm. Maar je ziet de resultaten zijn nogal verschillend. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik schat uh, Luc ook iets hoger in, als ik eerlijk moet zeggen. Op basis van wat, wat ik zie. Maar het heeft... Kijk, spelen bij Twente en, en spelen bij Ajax, er zit gewoon een groot verschil in. Zelfs als je bij Feyenoord, wat, wat momenteel niet echt hoog staat, het is, daar falen ook spelers die elders tot, tot wasdom komen. Kijk naar Danny Landzaad, die nu bij Twente zit en bij, A bij Feyenoord weg moest. Ik bedoel, dat, dat zijn voorbeelden ervan, dat het in, bij zo'n club is, daar is een andere druk. En daar gaat de ene speler weer anders mee om dan de andere. Ik denk dat het daarmee uh, te maken heeft. Ik vind het overigens leuk om de jong net te horen, maar uh, uh, het interviewen is misschien wat moeilijker. Maar uh, ik had toch ook die keeper wel willen horen van, uh, van Twente, Michailov, want ja. die, ja, die vond ik toch ook wel uh, vrij doorslaggevend in die wedstrijd. Ja. Goede reddingen gezien en, en speelde een, een doorslaggevende rol in die wedstrijd. Ja, want als je alleen de uitslag van deze wedstrijd hoort, dan denk je, zo, ja. Twente was heel veel ja. beter dan Zenit. Ja. Dat is niet waar, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat was echt die keeper die ze, die ze overheind hield. En daarmee wil ik toch... We hebben laatst met z'n allen en ik zeker ook... Uh, preudom een draai om zijn oren gegeven over zijn gedrag uh, in, uh, in Alkmaar. Dat was ook volledig terecht. Aan de andere kant vind ik wel knap van een, van een, uh, van een trainer... dat je ergens binnenkomt en je bent helemaal nieuw. En er de, de, de, de komt een de keeper terug van, van het WK, Sander Bosker. Weliswaar een reservekeeper, maar toch. En ook een, een, een jongen die was, misschien ook nog wel een standbeeld gaat krijgen... ooit in, uh, in Enschede. En hij heeft gezegd, van, nou, we gaan met deze Bulgaar beginnen. Ja. Nou, en daar haalt hij nu ontzettend gelijk mee. En dat... Uh, ja, daar kan ik los van zijn wedstrijd ook wel van genieten eigenlijk. Dat een, dat een, coach, een trainer coach, dat tijdig inziet en ook het risico durft te nemen... dat hij daar misschien wel op afgerekend wordt. Omdat hij een jongen van de streek eruit heeft gehaald. Ja, is dat nou ook mogelijk omdat, het, omdat hij het bij FC Twente doet... Hm. Als je het bij Ajax of bij Feyenoord of PSV zou doen... zou je daar ook zo makkelijk mee wegkomen? Het is hetzelfde verhaal als wat ik je net vertelde. De, de, de druk is anders, is een beetje minder. Laten we eerlijk zijn, als media ook. We vinden het hartstikke leuk dat Twente uh, kampioen is geworden... en het goed doet in het buitenland. Maar in Nederland draait het toch nog steeds om Ajax en Feyenoord... en een beetje PSV en de rest valt erg teken. Kijk naar de, uh, naar de kijkcijfers, daar kun je dat ook vaak al aanzien. Ja. En dus denk ik dat zo'n beslissing, die neem je iets makkelijker bij Twente... Aan de andere kant geloof ik... De, Preudon heeft in België uh, bewezen wat voor, uh, voor trainercoach dat hij is. Die durft dat overal. Die zou dat ook bij Ajax gedurfd hebben. En uh, een beetje af voor hem. Ja, Ton, is het een goede coach? We, We hebben de... hem enorm uit zijn dak zien gaan nog <laughs> recent. Nou ja, dat keur ik ook helemaal niet goed. En ik heb het net al gezegd... in verband gemaakt met zelfkritiek en zelfkennis. He? We zijn, zouden helemaal van het probleem van de af zijn... als de spelers en de coaches niks meer zeiden. Probleem opgelost. Je hoeft niet eens meer te praten. <laughs> maar... Uh, we hadden het net over druk, hij heeft gepresteerd. Dus uh, laten we gewoon maar zeggen, iemand die presteert is goed... want anders krijg je weer allemaal even filosofische verhalen. Maar druk is dus iets dat heeft met angst te maken. Ja. En top. dat is nou net het verschil tussen een toptrainer en een mindere trainer. Mourinho heeft geen angst. Niet angst voor de omgeving, niet angst voor zijn spelers... niet angst voor het bestuur. Van Gaal idem dito. Nou, als je dus... Met Predom weet ik het niet, maar heeft hij gewoon een heel lage angstdrempel... dan kan hij ook heel makkelijk slagen bij Ajax. Want ik heb net al gezegd, die club en die spelers doen maar precies wat jij zegt. Ja, kan je dat zo één op één zeggen, dat hij dan dus ook slaagt bij Ajax? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, uh, kijk, als je, ik had het voor het seizoen, toen hij uh, naar Nederland kwam... Uh, en dan weet je een beetje hoe die man praat. En denk oh, hoe zal het nou wel gaan? Weet je? Want die wordt van begin af aan een maling genomen. Door, door, door dat, door dat, ik zou het bijna spraakgebrek willen noemen. En, uh, maar daar heeft hij ja, totaal geen last van gehad. En misschien is dat bij, uh, in Amsterdam weer anders. Ik weet het niet. Ik ben wel een, uh, een fan van deze man. Dus ik denk dat hij, uh, hoewel Ajax hem op dit moment totaal niet nodig heeft. heeft want uh, ze hebben Frank de Boer in wie ja. dat groot vertrouwen hebt. Maar ja, uh, die, uh, die slaagt ook al bij Ajax. Hoor. ja. ja. Is het nou zo dat hij eigenlijk druk heeft, preudom? Het lijkt net alsof ze bij FC Twente na het kampioenschap... gelukkig zijn voor de komende 25 jaar. Wordt hij ergens op afgerekend aan het einde van dit seizoen? Of is het eigenlijk heel makkelijk voor hem? Dan nou, is alles goed. Ik, ik denk dat hij nee, vooral afgerekend wordt, zal worden op de manier waarop er gespeeld wordt. En of dat aanslaat bij de, bij de, bij de regionale achterban van FC Twente. Munsterman, Joop, de, de voorzitter, heeft zich daar ook wel eens over uh, uitgesproken. Hè? Twente moet spelen op een manier die de hele regio graag ziet. Ik denk dat hij daarop afgerekend wordt. Ik denk ook niet dat hij uh, de opdracht heeft gekregen dat hij per se uh, kampioen moet worden. Maar hij moet wel aardig voetbal laten zien. Nou, in die, in, en, en een prijsje pakken, als het even kan. Nou, In die opdracht slaagt hij uh, grandioos. Drie kansen. Ja, en uh, ja, ik bedoel... Ook over Nogmaals, aan het begin van het seizoen zit je, we maken we allemaal onze bespiegelingen. En toen dacht ik, van, nou, dat wordt lastig voor Twente. Want kijk maar, als er, als er een club die niet gewend is om kampioen te worden... Uh, kampioen wordt die hebben het jaar daarna een heel andere status in de competitie. Voor het eerst van hun leven komt er een kampioen op visite bij een andere club. Dus dat zag je in AZ, dat ging gelijk heel moeilijk het jaar daarna. Daar nou, heeft Twente eigenlijk nauwelijks last van een paar wedstrijden dagen gelaten. Uh, ik vind dat, die, dat ze dat daar met z'n allen goed voor elkaar hebben. Want ik vind dat naast Breidon, zeker Münsterman, er ook een grote rol in ja, speelt. En misschien is het in die zin dan wel slim dat er zoveel wisselingen zijn geweest. Een andere coach, een andere keeper... Ja ja nou, denk ik ook wel. Hij heeft goed uitgepakt. Ja, ook zo'n samenwerking met zo'n bestuur en met zo'n directie... is natuurlijk heel bepalend, in, volgens mij, in zo'n zo zo team. Ja. En, en, en ja, volgens mij is het in alle tijden als, als coach zijnde... maar ook als speler zijnde, of als sporter zijnde... moet je ja, het, het, het, het hele begeleidingsteam inclusief directie, inclusief bestuur... moet één en dezelfde richting hebben. Nice. Nou, dat, dat, dat goed dat je het zegt. Dat zag je ook aan uh, die incidenten... na uh, uh, AZ FC Twente. He, toen uh, Prodom zijn ja. dak ging. Maar ook een aantal spelers. Nou, ja, toen zag je echt dat je sterk management had. En een sterk bestuur. Hebben daar ook onmiddellijk een goe goed standpunt over ingenomen. Ze Zijn streng geweest. Hebben het naar buiten toe uitgedragen... En de rust was terug. Waar Munsterman zei dat hij niet blij was met wat de coach deed. En waar ze Douglas de vijf wedstrijden meteen zelf ja. als schorsing het was gaven. Ook slim, ja. Dat was over slim. Dat kon je ja. wel aan uh, ja, zien komen wat hij zou krijgen. Maar het is gewoon een goed signaal. Ze nou, nou, iedereen... hadden ook twee of drie kunnen zeggen om op zeven te gaan. Dus ze gingen voor vijf wedstrijden voor Douglas. Ja. Nou, vond dat zegt wel wat, toch? Ja. Maar misschien is het sociaal wenselijk gedrag. Hè? Dus dat weet je nog eigenlijk niet. Hè? En, want over druk gesproken... Bij Trent heb je natuurlijk heel weinig druk. Als je voor het seizoen zegt... we moeten bij de eerste vijf eindigen, Dat is bijna lachwekkend... Want dat eindigt ze altijd natuurlijk. Nou, daar zit er geen druk op. Hè? En hoe, want dan wordt er over Twente gepraat. Maar hoeveel druk heeft de boer nou? Die heeft gezegd, ik wil kampioen worden. Wordt die straks afgerekend op het kampioenschap? Ik ben ervan overtuigd van niet. Hè? Dus hoeveel druk is er nou? En hoeveel spelen krijg je van handen? Ja, ja. We gaan uh, terug naar waar we het eerder al over hadden, naar de Champions League. Barcelona tegen Arsenal. <laughs> yes, hoor ik hier al aan tafel. Uh, ja, Barcelona was dus Arsenal de baas, net als vorig jaar. Aan de hand van Lionel Messi werd de ploeg van Wenger met 3-1 verslagen. En we hadden het voornamelijk straks al over Robin van Persie. Die kreeg twee keer geel. De laatste was na het doorgaan, uh, het schieten van de bal, ook nog nadat de scheidsrechter al had gefloten. Van Persie. In mijn opinie was het een totale joke de sending off, because how can I hear his whistle? With 95,000 people jumping up, yeah, how can I hear that, for God's sake? Please explain me that. If I told you there was one second between the referee whistling and you striking the ball, what would you say then? Makes it even worse. Makes it even worse because I cannot under yeah, sort of under understand that view from from the ref when it's four, five, six seconds in between and you make a chip or something. Yes, I can understand, but... This way, one second for his whistle till my shot is just a joke. And he's been bad all evening. He's he's been a joke all evening, whistling against us. So I don't know why he's here tonight. Honestly, I think it's a joke. Dat nou, mag duidelijk zijn. Van Persie vond de scheidsrechter één grote aanfluiting of grap, als je het letterlijk vertaalt. Um, wie riep er nou net yes? Jeroen. Yeah. Oh ja. <laughs> um, is Van Persie een goede acteur? Eigenlijk. Want hij wist dit toch. Hij hoorde toch wel dat fluitje. Nou, ik heb nogmaals, ik heb het niet gezien. Maar als, ik echt, als het echt één seconde is, dan, zou ik echt, dan vind ik het geen goede acteur. Dan is het, uh... Maar waarom schrijft ze het dan niet in de regels, Jeroen? Want dan, dan is het ook weer duidelijk. Ja. Maak alles duidelijk. We hebben het over consequentie gehad. En ik zet hem nog... Met... Kijk, als hij het wel gehoord had, zou hij hetzelfde zeggen. Dus dat ook nog. Nee, maar... Die 95.000 mensen die zo te zitten te schreeuwen. We hebben het 90 minuten gedaan. En ik heb op alle spelers gelet. elk fluitsignaal hebben ze gehoord. Dus... Ja, maar het was het niet veel slimmer om gewoon te zeggen. ja, ik heb het fluitje wel gehoord. Maar dat is gewoon. je schiet automatisch binnen een ja, seconde dat, die ja, bal nog had weg. Dat zou ik nou wel uh, willen horen. Ja. Als hij dat dan nou gezegd had. Dan, dan, dan zou ik daar begrip voor hebben. Maar ik blijf het uh, een, een stomme actie van hem vinden. Want wat je niet moet vergeten is. dat in zijn systeem moet hebben gezeten. dat hij al een gele kaart had, hè? Dus je, de, dan, dan moet je als prof op dat niveau weten van... Hey, ik, heb, ik, heb, ik heb geen enkele speelruimte meer. Ja, maar dan nog, dan nog. Dan snij ja, ik nog één keer hetzelfde ja. punt aan... als in het vorige uur. Moet je dan niet als scheidsrechter in de geest van de wedstrijd zeggen... oké, okay, de regel is hier wel... als iemand opzichtig doorgaat nadat ik gefloten heb... dan mag ik een gele kaart ja. geven. Maar dit was en heel kort na het fluitsignaal... en niet zo heel opzichtig. En ik maak hiermee Barcelona-Arsenal... waar de hele wereld zich op heeft verheugd... in één klap kapot. Ja, maar dan ben je aan het marchanderen. En dan moet je als, als speler... Maar niet is dit marchanderen? Als je zo redeneert wel. Maar... Als we dan op jouw lijn doorgaan, hè, dan spelen er ook andere factoren een rol. Van Persie was natuurlijk heel... Zolang hij in het veld heeft gestaan, was hij een beetje vervelend bezig. Ook tegen die scheidsrechter Hij heeft vervelende overtredingen gemaakt. Dus het kon nog een optelsommetje zijn nou ja, ook. Wie weet is dat ook wel gebeurd. En, en uh, raakte in conflict met... Uh, ik ben even de speler kwijt van Barcelona, wie dat was. Hij, hij werd zelf ook Alves, een keer ja. bij zijn strot ja. gepakt. Nou, er was van alles aan de hand om hem. Het deed meteen iets terug ook, hè? Nou ja. Kijk, ja, te pakken, ja, te sloeg hij een beetje. Ja. Nou ja, kijk, als je, als je zo'n wedstrijd aan het voetballen bent, juist dan, en je speelt op dat niveau, en je wilt die topspeler zijn die, die je bijna bent, nou, dan moet je er rekening mee houden. Als jij een gele kaart op zak hebt, moet je niet uh, schieten naar een fluitsignaal. Nee. Ja, jammer. Ik vond ik zelf ook jammer. Ik bedoel, ik had liever uh, Arsenal met 11 man tegen Barcelona zien ja. spelen. In feite, verziekt hij die wedstrijd. Ja, nou, dat ben ik volkomen mee eens. En wat we zien bij Van Persie is de coach. Die zien we. Ja, nee, maar, ja, nee, maar goed, daar kom ja. ik daar weer op terug. He, dat bij een goede coach gebeurt dat niet. De Wenger is geen goede coach? Nou, vind ik niet. Iedereen heeft zijn eigen uh, normen en waarden. Dat weet ik ook wel. Maar praten met de scheidsuchter... Uh, uh, de scheidsrechter de schuld geven. Dus totaal geen zelfkritiek en zelfkennis... vind ik verschrikkelijk voor, uh, voor een voetballer. En dat is het eerste wat ik hem leer. Ja, we zouden bijna de les van de wedstrijd vergeten. Uh, moeten we die ook vergeten? Of was het toch eigenlijk toch wel weer gewoon genieten? Ja. Ja, ik, ik spreek voor mezelf. Ik vond het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. En uh, dat, niet alleen om, om wat je dan direct allemaal ziet gebeuren... maar ook omdat er, er zit een, een, een verwachting in zo'n wedstrijd. Althans bij mezelf. Ik, ik durf bijna niet uh, uh, iets anders te doen dan naar die wedstrijd te kijken... omdat dat er iedere keer wat kan gebeuren. Wat Barcelona... Ja, er zijn mensen om me heen ook die gaan het langzaam zeggen... irritant vinden, dat, dat, dat, dat goede spel van Barcelona. Omdat dat... Het roept ook weer, langs ook, me zeggen, gaat dat ook weer weerstand oproepen. Als het zo goed is, wordt het ook weer vervelend. Maar ik heb die status nog niet bereikt. Maar waarom ik, is dat? Omdat het zoveel beter is dan... Nou ja, ze krijgen natuurlijk heel veel uh, volgers, hè, Barcelona, over heel de wereld. En dat kan mensen gaan irriteren, omdat dat ook weer invloed op de wedstrijd kan gaan krijgen. Ik herinner aan, uh, aan Guus Hidding toen hij met uh, Chelsea tegen Barcelona speelde. En daar ook een penalty had moeten krijgen. En daar heb ik la later nog wel eens met Guus over gehad. Van, uh, waarom accepteer je dat niet, niet en de scheidsrechter maakt een keer een fout. Hij zei: Ja, dat kan wel. Hij zei: Maar ik vind. Irritant, als je zelfs op, op sites van de UEFA en zo die bewieroking van Barcelona ziet, als dat ook in de media overal terugkomt, dan zet zich dat ook ergens in het onderbewustzijn van een scheidsrechter vast. En dan kunnen scheidsrechters wel eens dus, dus wat makkelijker. Ja, en dan zijn we eigenlijk alweer terug bij. Precies bij het dan, dan is die gele kaart voor voorpressie ja. sowieso een gele kaart. dan ja. is die strafschop, die je ook niet had kunnen geven, sowieso een strafschop. Nou, precies, je, je interpreteert het goed, daar wilde ik ook naartoe. Dat zijn dingen waarvan ik dan eigenlijk hoop dat Wenger net zo slim is en uitgenast, zoals als het altijd noemt, als Guus Hidding. en dat je daar ook voor een wedstrijd aandacht voor vraagt... van jongens, wij spelen hier niet alleen tegen Barcelona... we spelen tegen de hele wereld... die Barcelona liefst alle cups van de wereld wil zien winnen. Nou, daar moet je... als je aan de top iets wil bereiken... dan moet je daar rekening mee houden... en dan moet je daar ook na een wedstrijd als coach... met helemaal met Ton eens... dan moet je als wenger, moet je grote jongen zijn... en dan moet je je mond houden over de scheidsmusten. En jij zegt, je moet dat dan dus eigenlijk voor de wedstrijd doen. Je moet het voor zijn. Ik, ik vind Na dat een gentleman. Je speler, een beetje. Het is helemaal de cultuur. Precies. Je, ja. je spelers toe. Maar je moet voor de wedstrijd ook, het, ook op een of andere slimme manier contact met die scheidsrechter zoeken. Ik denk dat het helemaal niet zo verkeerd is. Probeer hem te beïnvloeden. Probeer hem aan te geven dat je wel weet hoe moeilijk het is om daar te fluiten. Al zeg je dat maar. Ik weet niet of je het iets gedaan heeft. Past dat in jouw beeld van een goede coach? Tom? Nou, mag Ze dat niet? wel? Scheidsretter Daar heb ik een verschrikkelijke hekel. Nou, dat is verkeerd He? dus... woord. je moet even een dialoog hebben. Je moet even, nou, even laten nou, voelen dat, dat je Dat vind ik ook niet. Je manipuleert die. Wat ben je eigenlijk dan aan het doen? Op je knieën liggen aan iemand in het zwart. En vragen of hij je alsjeblieft wil helpen. Maar als nooit nou vindt, nooit he? van mijn leven. Als je het nou echt vindt. Ja. Hè, dat is dan, laten we het klassejustitie noemen. Hè, dat ja. dan Barcelona de klasse is. De onbewuste klassejustitie. Ja. Als je er nou echt bang voor bent. Als Arsène ja. Wenger voor zo'n wedstrijd. Dan mag je daar toch aandacht voor vragen. Hè? Waarom? Ga je spelers... Daarop wapenen al gedurende de training. En zorg dat je zelfs met die handicap. beter bent dan de tegenstander. Dat is, laten we zeggen. tegen Barcelona is dat heel lastig. Dat weet ik ook <laughs> wel. Maar dat is de. laten we zeggen, filosofie. Waar, waarop je met een ploeg moet werken. Ja. De puur sportieve vraag is natuurlijk. hoe pak je Barcelona aan? <laughs> die schuif ik even door. <laughs> ja. Daar ja, kun je allerlei tactische the theorieën op loslaten. Maar. Barcelona heeft een, een, een fantastisch middenveld. Met allemaal kleine, lichte, snelle, sluwe en slimme mannetjes. En ze hebben Messi. Ja, sorry. En, en, en voor het overige is, is dat team gebouwd op een, op een onderlinge solidariteit met elkaar. Ik bedoel, ik, ik heb, uh, heb wel eens begrepen... Uh, Messi, als hij de kleedkamer inkomt en hij heeft een, een weergeloze een wedstrijd gespeeld... dan dankt hij één voor één zijn medespelers... Ja. Ja, en dat, dat, dat vind ik zo'n symbool van, van een gevoel wat binnen die club heerst. En als je dan vraagt, ja, hoe moet je daar nou tegen strijden? Ja, maar is, ja, dat ik... gevoel, is dat het gevoel van de club? Of is dat het gevoel van de persoon Messi? Ik of denk dat dat of vooral... van de coach? Uh, van okay. de, nou, laat ik zeggen, we volgen met z'n allen Barcelona al heel lang. Dat zit in die club wel in. Maar ze hebben met Messi... En, en, en, een jonge gescout... ik geloof wel op zijn elfde of zo... al heel vroeg alles die, die, die helemaal dat gevoel ook uitdraagt. Dat is zijn persoon. Het is ook, het is ook niet te vergelijken met alle, alle andere vedetten... die daarvoor bij Barcelona hebben gespeeld. Zijn ego is volgens mij helemaal niet zo groot. Daarom is hij ook zo goed. Ja. Als, je, als je zo verschrikkelijk goed bent... kan je je bescheiden opstellen. Ja. En dat doet hij. Dus, het complete plaatje. Dat, ja, dus eigenlijk. Waarvan ja. wordt gezegd dat Cristiano Ronaldo... bijvoorbeeld het absoluut niet heeft, ja. dat complete... Nee, dat persoonlijke aspect. Nee, vind ik niet. Die, die nee. faalt juist op, op dat aspect. En die is ja. in de kleedkamer uh, uh, ook best wel... Doel, hij is niet vervelend, maar heel stil. Ook niet dominant. is alleen maar met zichzelf bezig. En uh, dat is een heel andere jongen. En dat zie je ook in, in, in wedstrijden. zie je dat terug. Ik vind het een hele goede voetballer. Maar hij heeft een, heeft een negatief charisma. Ja. We hebben hem al heel eventjes genoemd. Tot slot uh, wat betreft dit onderwerp. Ibrahim Affelai ja. mag nu steeds tien minuutjes meedoen en zo. Ja. Was, uh, hij, had, uh, hij had kunnen scoren. Ja. Gaat hij het ik, halen bij ik, Barcelona? Uh, ik, ik, ik vond dat hij fantastisch inviel en, en ik, ik, ik hoop dat hij het haalt. Maar ik ben nog steeds uh, van overtuigd dat, dat dit weer een voorbeeld van een transfer is. Van een, van een grote club, er zijn veel meer voorbeelden van. Die halen voor, voor, voor bijna niets een speler op die ze anderhalf jaar bij, bij zich houden. Ze veredelen hem als het ware en zullen hem daarna willen verkopen. Dat is gewoon handel, denk ik. Ja? Ja. Ton? Vind je dat ook? Ja, nou, daar zit ik te weinig voor in, hoor. Ik bedoel, een uh, heleboel mensen hebben, laten we zeggen, hun twijfels over uh, Avalai. Vooral omdat hij zo weinig speelt. En... Ook uh, zichzelf beoordelen. Iedereen vond hem goed spelen in die tien minuten. Ja. Nou, ik vond, de, ik vond het normaal en ik vond het ja, ja, niet, niet goed en niet slecht. Het was normaal op Barcelona-niveau, maar dan ben je dus gelijk op heel hoog niveau. Laten we dat met elkaar afspreken. <laughs> ja, ja, wat deed doel, hij dan nou goed? Alles ja. terugleggen en kansen voor hij open maar die jongen werd enorm door CoQ bij PSV zeg maar, onder de hoede genomen. Ja. Hoe is, heb jij zicht op hoe dat daar nu gebeurt? Ik heb nu nog niet zicht op wie dat daar nu doet. Maar dat, dat maar, is volgens wat mij een hoor. Ja, maar die Guardiola is er zelf erg sterk in. Die ja. maakt daar heel veel tijd voor vrij in, in zijn dagelijkse werkzaamheden. Die, de trainer dus, Pep Guardiola. Ja. En die, uh, ik heb er ook al foto's en, en, en, en bewegende beelden van gezien. Hoe die met, met, met afval uit bezig is. Ja, ik, ik denk dat hij het voorlopig doet. Wie het binnen het team doet. Ja, dus de, ja, je hebt daar Pujol. Dat is natuurlijk de, de, de absolute aanvoerder. Misschien doet hij het ook wel. Maar dat probeerde ik net ook weer te geven... Over, met dat tafereel uit die kleedkamer bij Barcelona. Die jongens zijn allemaal met elkaar bezig. Ja. Dat is echt, echt een team. Maakt ja. me wel nieuwsgierig. Maar, we, zetten we, een punt, we zetten een punt achter het voetbal. We gaan terug naar het schaatsen. De 10 kilometer is bezig op de WK-afstanden in Zol. Sebastiaan Timmerman, wat heb jij al gezien? Een Duitser, uh, trouwens niet een Duitser. Ik heb er drie gezien, alle Duitsers zijn al geweest. En Marco Weber was de beste van de Duitsers en reed best een aardige tijd, 1326, 84... Is de snelste tijd als we vier ritten hebben gehad van de acht? Christiansen, Henrik Christiansen uit Noorwegen, staat voorlopig tweede op vier seconden. En Jonathan Cook bijna zeven seconden trager dan Weber, staat op de derde plaats. De baan wordt nu verzorgd. En over een minuut of tien, vijftien, dan gaan we verder met de vijfde rit. tussen Babenko uit Kazachstan. En de Nieuw-Zeelanders Shane Dobbin. En daarna krijgen we de Nederlanders in actie. Arjen van de Kief tegen Ivan Skobrev voorlaatste rit. Bob de Jong start in de buitenbaan tegen Sun Hoon Lee, de Koreaanse olympisch kampioen. En in de laatste rit gaat Bob de Vries het opnemen tegen de Noor hobar Bukku In de wetenschap dus dat Nederland altijd de wereldtitel heeft veroverd tijdens dit toernooi op deze afstand. Dus er staat meer, er staat veel eer op het spel. Oké, okay, Sebastian, we horen jou straks terug. We hebben een flink aantal afstanden al gehad op deze WK-afstanden. Wat is jullie het meest bijgebleven? Mag ik dat zo als open vraag stellen? Of zal ik al meer keuze maken? Ja. Nou, het, Jeroen? Uh, podium bij de dames, 1500. Het complete Nederlandse podium. Het complete Nederlandse podium. Waarmee dan meteen altijd de vraag opdoemt... is dan het Nederlandse schaatsen zo goed... of is het internationale schaatsen zo slecht geworden? We hebben we het over het koninginnen nummer notabene? Nou ja, het, het, het, uh, gelukkig... Uh... Zijn het, uh, zijn het twee verschillende ploegen, zeg maar, waar de sporters uh, waar de schaatsers uitkwamen? Dus uh, Hofmeijerploeg ploeg en TVMploeg. ploeg dat, dat stemt mij dan op. Ja, uh, het blijft goed. Nederlands. Het blijft Nederlands, maar uh, is ook wel de vraag. En ik heb vorige week uh, gesproken met uh, de, de, de directeur, zeg maar, van de Amerikaanse schaatsbond, Mark Greenwald. En ik vind, ja, hoe gaan we nou in internationaal gezien, zeg maar, die sport uh, meer ontwikkelen? En dan is zo'n uitslag, uh, heb ik daar wel. Uh, uh, mijn vraagtekens bij. Ton, hoe zie jij dat? Uh, jij vraagt... Uh, uh, wat opgevallen is. En dan kom ik misschien ook meteen... op dat onderwerp. Uh, kijk... Dit zijn de belangrijkste kampioenschappen, wereldkampioenschappen, afstanden. Vroeger was het allround natuurlijk, vonden we ja. fantastisch. Het verschilt nog per land en per persoon wat je het ja. belangrijkst vindt, ja. maar goed. Nee, nee, want het is te vergelijken met de Olympische Spelen. En daarom is het zo belangrijk. Daar haal je de medailles. Ik herinner me op de Olympische Spelen dat Nederland er maar zeven haalde. Dus over concurrentie gesproken. Toen was de concurrentie veel en veel beter waarschijnlijk. Of Nederland veel slechter. Ik vind, omdat er alleen maar een cultuur is schaatscultuur in Nederland eigenlijk, dat we per afstand een uh, de medaille moeten halen, dus dat we twaalf moeten halen. Het, ik zie nu heel erg het verschil, en dat valt me, valt me dus op met dit wereldkampioenschap en met de Olympische Spelen van vorig jaar. We staan nu al op acht medailles, terwijl we vorig jaar maar zeven medailles totaal hadden. En er komt zeker nog de ploeg Bob de jongens. Dus een piek in het verkeerde jaar. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er in die tussentijd gebeurd is. Het kan ook zo zijn, dit is een na-Olympisch jaar... Die wij, dat wij gewoon door blijven gaan en andere ploegen... Veel, uh, veel minder gaan doen. Ja. Ik weet niet. Dit kijk Jeroen aan. Omdat het onze sport is. Ja, het, het is onze sport. Um, Canada is een goed voorbeeld, toch? Ja, Canadese Deze vrouwen ineens zakken ver weg. Behalve Nesbit dan vandaag. Ja, maar, uh, maar toch ook wel. Uh, het, na Olympische sporten. Uh, na, na Olympische jaren. Zie je, toch, het zie je toch bij andere landen. gemakkelijker dat de mensen wat minder presteren dan in Nederland. In Nederland moeten we toch mee. En ja. het is onze sport. Ja, behalve Sven Kramer natuurlijk. Wat betreft het forum ronden we het nu af. Tom Boot, dankjewel voor vandaag. Tot volgende week. Chris van je dankjewel. En uh, tot een andere keer in het forum. En Jeroen straat of jij blijft uh, lekker zitten, want we zijn bezig met de 10 kilometer. En we krijgen straks ook nog de 5 kilometer bij de vrouwen. Wat was ook weer je PR op de 10 kilometer? 1448. <laughs> ja, punt 80. We gaan straks kijken wie dat allemaal verbeteren. Ik denk heel wat mannen. Tot zo. Één. Mm. De vroege vogels zitten weer vol natuurgeluiden deze week. Ja, Willy, even stil vertellen wat deze week de onderwerpen zijn. Willy Smits komt vertellen over de orang oetans En op mijn verzoek zegt hij ook wat in het aapse. Ja, Willy, hij is braaf. Verder, boomklevers. De eerste boerenzwaluw van 2011. Een Tweede Kamerlid over biologische landbouw. <lacht> en... een solar vlinder. Die is nog niet helemaal in elkaar gezet. Als ik ook nog vertel dat we de muskusrat als rotbeest hebben. Govert Schilling komt vertellen over zonnevlekken. En dat we het hebben over het succes van ons tuinproject. Welkom in tuinreservaten.nl. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt?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 Ga naar nrc.nl slash compact of bel 0800 0808. Let op, het beluisteren van deze radiocommercial kost geld. Als u de prijs hoort van de Peugeot 107, bent u verkocht. Zo heeft u de 107 Accent met airco nu al voor 6995 euro. We hadden u gewaarschuwd. Ga voor de voorwaarden naar uw Peugeot dealer of kijk op Peugeot.nl. NRC Handelsblad is nieuw en compact, nu twee maanden lezen...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 Miljoenen ondernemers moeten rondkomen van 1 euro per dag. Vergroot dit budget, terwijl u er zelf ook beter van wordt. Stap in het Dutch Microfund, een product van Annexum. Meer over beleggen in microfinancieringen vindt u op microfund.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Dit is Radio 1.